Middernacht, maandag 10 september, Mark Visser met het NOS-journaal. In een woning in Kekerdom in Gelderland zijn vanochtend drie doden gevonden, meldt de politie. Een van hen is een 59-jarige politieman van het korps Gelderland-Zuid. De andere twee zijn een man en een vrouw voor wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt. In het huis waar de politieman in zijn eentje woonde is ook een hennepkwekerij ontdekt. De man had een leidinggevende functie bij de recherche. In de Syrische stad Aleppo zijn 17 mensen om het leven gekomen door een autobom. Syrische staatsmedia melden dat 40 mensen gewond raakten. De bom ontplofte in de buurt van een ziekenhuis en een school. In de gebouwen waren volgens omwonenden militairen ondergebracht. Alle doden zouden burgers zijn. In Aleppo wordt nog altijd gevochten door opstandelingen... tegen het regime van president Assad en door het Syrische leger. Ook zijn er terreurgroepen actief die werken zoals Al-Qaeda. Franse president Hollande verhoogt de belastingen fors om zo het begrotingstekort terug te dringen. Er ligt een pakket met haar maatregelen dat het totaal 30 miljard euro moet opleveren. En van dat bedrag komt 10 miljard euro uit de verhoging van de belasting voor grotere bedrijven. Ook de nu al beruchte belastingmaatregel voor de Franse miljonairs komt er. Het Internationaal Monetair Fonds steunt de Europese Centrale Bank in het opkopen van staatsleningen. Het IMF is bereid een rol te gaan spelen bij het opstellen van de voorwaarden en bij het uitvoeren van de aankopen. Maatregelen moeten toeleiden dat de rente op staatsleningen voor zwakke landen als Italië en Spanje daalt. In Londen is de sluitingsceremonie aan de gang van de Paralympische Spelen. De Nederlandse vlag werd gedragen door rolstoeltennister Esther Vergeer. Nederland deed het beter dan vier jaar geleden. In Peking werden 22 medailles gewonnen. In Londen waren het er 39. Het weer dan helder en het blijft de komende uren nog warm. Morgen eerst wisselend bewolkt, maar plaatselijk ook kans op een bui. Overdag overwegend droog. Het wordt een graad of 25. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound.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 Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jannen, de Radio Show van Poon. Mijn naam is Jan Roos. Geen rode roos mensen, want ik heb namelijk helemaal niks met de PvdA te maken. En uh, mijn naam is Jan Heemskerk en ik ben er al nergens wat mee te maken. Belduigelijk op je Echte Jannen.nl, en de hashtag op Twitter is Echte Jannen. En je kunt u natuurlijk inbellen voor de Echte Jannen Radiospel. En het gaat telefoonnummers 0800 1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de PvdA wil extra niet De Sociaaldemocraten belast het succes, Jan. Schofte! Goed, een echte Jan, ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald, dat weten we allemaal. Dus sta jij te als een speenvakken in een moskee... dat moslims niet mogen stemmen in Nederland... maar word je vervolgens keihard in het gebed uitgeflikkerd... zoals Sharia voor Belgium overkwam vandaag. de ben Ontzettend Johan, Jan. Dat trouwens wat ongelooflijk, Jan. Ja, wat deden ze hier eigenlijk in België. Ja, Sharia voor Belgium... Ze is toch verkeerd, hè? ...in Nederland zeggen dat moslims niet moeten... Nou, ja, goed, Sharia for Europe moeten ze maken. Sharia for you. Goed idee. Nou leuk ja. Nou goed, Jan, nou laten we trouwens even kijken wie deze ja. week nog meer een echte Jan of Jan is geweest. Jan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Jan, of Johan, Jan, of Johan ja, ja, daar is hij weer, Diederik Samson. Omdat we altijd alles in, met gezamenlijk draagvlak en een gezamenlijke aanpak hebben weten op te lossen. Ik hoop dat dat ook voor de toekomst blijft, zeker nu de problemen groot zijn. Die kale activist die doet het verdomme nog steeds beter, liever laten we het zo zeggen, hij staat gelijk in de peilingen met, met Rut op dit moment. Ja, dat, die, Vier dat, dat, aan oh, kop! Oh, nou ja, aan kop, een gedeelde eerste plek. Ja, ja. Maar goed, ongelooflijk dat Nederland hier instinkt, Samson, is en blijft de P van de Aard mensen. En hij heeft nu natuurlijk al geroepen dat hij extra gaat nivelleren, dat is P van de Aard voor afpakken van geld van de werkende man. En geven aan de zeppende man. Hé hey, Dirk, de crisis loont op met hard werken jongen. Beloon die mensen en pak ze niet extra. Deze tijd was weder gemaakt door de VVD. Dank u wel. Mooi uh, Enorme Johan. Zet het bij. Hallo, dat ja, kun je wel zeggen, enorme Johan. Maar voorlopig flikt hij het nog steeds, maar wel, hè. Nivea Lerian. Ja, ja, weet je wat ik zeg? Ik ben al een, een, een rivierkreeftekwekerij, begonnen. in de achtertuin. Een extra centje. Nivea Lerian. Ja, maar nou goed. Onnogus. Wat nog niet helemaal gelukt is, is om de overlast op straat tegen te gaan. Waar het nog is, is het hardnekkiger. Omdat mensen echt ja, klanten aan het zoeken, aan het ronselen zijn bijna. <laughs> de man van mevrouw van Linden, dat is dus de burgemeester van Maastricht. En hij was met een potje blij met die Wietpas. Nee, dat was helemaal geen onrust. Overlast, nooit voor gehoord. Drugsrunners wel. Nee, geen dealers op straat. Volgens Onnehoes was die Wietpas een top uitvinding. Alleen wil die er nou weer vanaf? Hij wil heel veel aanpassingen, zodat hij ja. er eigenlijk niet meer is. Nee. Hoes? Johan. Huh? Louis van Gallen. Ik vond het wel leuk om te zien dat ze zich druk maakte om dat uh, helikoptertje. Maar ik zeg, ja, wij kunnen dat niet meer veranderen. De volgende keer kunnen we het dak dicht doen. Ja, boze Louis, die was niet echt blij met de actie van het ponieuws. We lieten daar een onctocopter boven de arena vliegen. Om zijn besloten training een beetje te bespieden. Ouderwets mopperen, maar ondanks waardeloos spel. Met een waardeloos elftal. Toch, toch, bij twee 0 van die Turken geworden. Jan, dat is knap. Ik vind het ook een van Louis, inderdaad. En hij was trouwens helemaal niet zo boos over de hele Ja, hij vond het niet leuk. Hij ja, was een hoor. beetje zuur. Oh, hij had ook iets van: de Bonskoops die willen eigenlijk. Oh, wat toch kunnen trainen. Dat, dat, dat, dat, dat is een beetje aansteller. Oh, dat, dat, dat is Louis toch allemaal dan dan je dan dan Weet je nog wat niet. erger was? Dat Wesley Snyder die eerst had gezegd die het heel leuk vond. Later voor een camera met zijn schijnheilig stond te vertellen dat het allemaal zo'n schande was. Dat was pas erg. Wesley ja. Snyder is een Johan. Oh, die Wesley Snyder die alleen nog vond dat er Turken waren in het stadion. Die Wesley Sneijder. met met laserpennen. Nou, je hebt gelijk ook. Trouwens, over echte sporters gesproken, uh, Marlou van Rijn. Hardlopen. <tie> Dat is eigenlijk het enige wat ik kan doen. Nee, ongelooflijk. Ja. We hadden het vorige week al even over haar. Maar nu heeft ze behalve die zilveren medaille... met een wereldrecord en zonder onderbeen een gouden medaille gewonnen op de Paralympics. Dat onwaarschijnlijk knappe prestatie. Het werd ons vorige week al voorspeld. Ze moet even op gang komen. Dat gaat minder hard dan tegen iemand met één been. Ja, maar wij spraken die man die, die planken voor haar gemaakt. Ja, juist, Wij hadden even. die man die, die alle protheses mee heeft gesjouwd. Uit Horen, ben zijn naam even kwijt. Klaver. Nee. Schilder. De Vries. Keizer. Iemand uit die regio. In ieder geval, zijn voorspelling kwam uit... Hij zei, als zij eenmaal op gang is... dan raadt ze die zooi voorbij en maakt een wereld... en zo gebeurde het ook. Wat een Jan Malou. We zijn trots op je. Ja, zijn ze er trots op je. Zeker. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ben je de onbetwiste nummer twee van de VVD, achter Mark Rutte... en de dimensionair minister van Volksgezondheid, welzijn en sport... dan ben je een grote vrouw en met gepaste bescheidenheid... Ja. herrespect nou. en welkom vanavond, onze hoofdgast, onze eerste minister... bij ons in de echte, want we hebben al wat volk, oh. Maar ministers... hebben we nee, nog niet groot. gehad. Nee. Onze hoofdgast van vanavond, Edith Schippers, welkom. Nou, dankjewel. Nou ja, we zeggen normaal altijd heel snel Edith... maar we, omdat u het bent, zeggen we mevrouw Schippers. Nou hoor. Ja, nee, want we zijn nette jongens. Ja. Mijn moeder heeft gezegd, als er een excellentie komt... dan zeg ik gewoon mevrouw en, uh, Nou, niet, maar niet mevrouw en meneer. Alleen mevrouw. Excellentie. Nou, nee, maar... Nou ja. We gaan eerst even de actualiteit doornemen in eerste blok. Uh, met uw goedkeuring. Je heeft de hele dag lopen flyeren waarschijnlijk. Nee, ik heb gedebatteerd vanmiddag. Oh, leuk. Ja, leuk. In Amsterdam. Oh. Met oh. alle nummers twee. Met alle en, meisjes. Niet voor het eerst, nee. moet ik zeggen. Maar, uh, en vanmorgen was, zat ik ook binnen in Den Haag. Dus ik heb weinig buiten gezien vandaag. Oh, was het, ging het weer een eigen bijdrage -gesprekje? Nee, het ging over de ouderenzorg en over de crisis. Oh ja, goed. Ja. Nou, dat hebben we nog niet nou, gehad. Wel, wel. Nee. ontzettend boeiend hadden we waren er nog niet inzichten over de ouderenzorg of de crisis toevallig vandaag. Ik heb geen nieuwe inzichten gehoord, oh. maar ja, je probeert toch een beetje je eigen oh ideeën naar voren te brengen. En dat doen de anderen ook. Maar ik moet zeggen, na zo'n campagne kun je het voor elkaar ook wel doen, denk ik. Ja, je kent ieders eigen... Ken ja. ja. Daar word je toch helemaal doodmoed kan van. U bent niet alleen van volksgezondheid, maar ook van sport. En over sport gesproken. Nou, er wordt Op dit moment wordt er nog een potje getennist. De US Open finale. Tussen mevrouw Serena Williams en Azarenka. En we hebben ook iemand die daar veel meer van weet. Marcella Meskers. Goedendag. Ja, hallo. Um, ja, het gaat uh, erop uh, uitlopen dat het een derde set wordt. Ja, het staat he? uh, 5-2 voor uh, Azarenka. Die serveert nu voor de tweede setwinst. En dat is knap hoor, want uh, Serena Williams had nog geen set verloren in dit toernooi. Amper Games sloeg iedereen uh, links en rechts van de baan. En dat deed ze ook in de eerste set. Maar Azarenka ja, is niet voor niets nummer 1 van de wereld. Die kan toch met haar uh, loopvermogen die harde klappen van Williams aan. En uh, Williams oogt een beetje gestrest, een beetje gespannen. Haas en Renka zie ik af en toe wat lachen. En uh, nou ja, dat, uh, dat gaat goed. Dus het ziet er dan uit dat zij die tweede set gaat winnen. En dan krijgen we straks een uh, beslissende laatste set. Nou, maar dan zijn we zeker weer bij je terug. Want we, we kunnen het hier nauwelijks meer aan van de spanning. Tot strakjes dan. Nou ja, tot strakjes Jan. Wat niet? Ja, ik, ik denk, ze zijn nog wat terug, maar er worden al gekreut. Ja, in ieder geval, we zijn weer terug met mevrouw Schippers. Dat, eh, ja, je verwacht dat, dat ze dat zegt tot zakjes, toch? Ja, dat dacht ik wel. Nou, maar ja, goed, goed. Dat, dat zou zitten. Het lijkt me niet in de sportjournalistiek, weten wij veel. Mevrouw Schippers, uh, u, bent, uh, u bent hier nog steeds in de, in de studio. Uh, uh, uh, we gaan altijd eerst even de actualiteiten doornemen. En uh, Roemer, ooit concurrent van uw partij. Maar nou, ja, gewoon weer die gezellige dikke die je dood was. Ja, doet niet meer mee, toch? Die roept opeens. Peilingen. Die moeten we verbieden. Net zoals de Fransen. Ja, net zoals de Fransen. Verbieden die peilingen, want je krijgt alleen maar hypes en trends... en dat moeten we niet willen met z'n allen. Of liever gezegd, toen wij op 39 stonden, daarna hadden we ermee moeten ophouden. Ja, ik denk dat het dan een beetje misverstand is dat je vanuit België of uh, Zwitserland niet zou kunnen uitzenden. Uh, dus ik denk dat het sowieso al niet... Als je, al zou je het willen, dat het toch wel onmogelijk is. De peilingen verbieden? Ja. Nou ja, goed, in Frankrijk hebben ze dat wel al gedaan. Niet ja. dat dat werkt, maar ze hebben het wel gedaan. Nee, maar het uh, werkt je... niet, dus dan heeft het ook weinig zin. Maar, maar begrijpt u wel het idee erachter? Dat hij zegt van ja, mensen moeten zelf het idee hebben. Maar kijk, laten we eerlijk zijn. Iedereen rent nu opeens achter Diederikshams om aan. Bij God mag je niet weten hoe dat, hoe dat komt. Maar voornamelijk omdat mensen denken... hé, hey, die gozer gaat winnen, daar wil ik bij horen. Dan kan ik straks ook een feestje vieren. He? Ja, dat, maar dat heb je dan een week van tevoren ook. En ik moet zeggen dat uh, als je naar de peilingen kijkt... dat er soms zoveel zetels tussen verschillende partijen uh, peilingen zitten. En uh, de hond heeft ons altijd uh, te laag gepeild. Dus daar hou ik me ook altijd maar aan vast. Uh, dat we daar wat hoger op uitkomen. Ik, ik denk dat dit hoort er gewoon bij Peilen. Ja, Het is ook een beetje vrijheid van meningsuiting. Dat je uh, doet wat je wil doen en dat je dat uitzendt. Er zijn wel heel veel peilingen. Ja, die, maar dat heb je. Je hebt ook heel veel zenders. Nee, dat is wel waar, maar, maar, maar met, met En ieder die... programma wil zijn eigen debat en zijn eigen peiling. En zijn eigen ankerman en zijn eigen bijzitman. Ja, dat is nou helemaal zo. Nee, ik ben helemaal, niet, ik ben helemaal niet een man die van, van, van bode, verboden houdt. Maar eh, helemaal niet op peiling, want ik zie het, vind het onzinnig. Maar het zou wel fijn zijn dat je één peiling had... waar je dan een beetje aan vast kan houden. Want het gaat echt alle kanten op. Nou ja, in ieder geval met Samsung gaat het omhoog. Ja, één peiling, dat, nu kun je ze nog een beetje vergelijken. Er is nog een sport die het dichtst bij zat... Ja, nou ja, de hond zit er meestal het verste af. Ja, dat is wel waar. Volgens mij ook, ja. Maar goed, ja. Nou ja, ik, ik kom er ook niet uit, Jan. Ik, dat, dat, ik, ik moet wel zeggen dat ik het ook heel veel peilingen vind. En heel vaak. En ik, het zou voor mij gevoelsmatig ook wel wat minder mogen, want je wordt er ook wel gestoord van. Als je s ochtends gekeken hebt, dan is het drie uur later is er weer een geweest. En nou ja. het, het, het, het, ik weet ook niet wat voor uitwerking het heeft, behalve dan misschien een leren. Oh ja, mooi, mooi, mooi gezegd. Oh, dag, maar nee, het punt is gewoon, uh, vandaag uh, staat Samson en uh, Rutte gelijk. Morgen gaat Samson eroverheen. Nou, dan kunnen de kurk hier uh, op de afdeling kunnen, kunnen, van, van de flessen, <laughs> hey, daar hebben ze toch gewonnen. Jongens, waar de hele om toch? Hey, uh, zit je wel dwars in? Ja, dat zit me wel dwars Maar daar gaan we het we over hebben, de, zeker de, de, een paar keer vanavond. Al al over hebben, de zaak, ja, dat zal je aankomen. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> ja. Zullen we het ook uh, nog iets uh, aan mevrouw Schippers vragen? Uh, ja, want Onno -oh Hoes, uw partijgenoten, burgemeester van Maastricht, die zei. Het is zo'n succes, die Wietpas. Helemaal te gek joh, niet te geloven. Nou ja, wij hebben heel vaak ook in ponies een mannetje erheen gestuurd om te filmen. Nou, dat is gewoon een soort halve sloppenwijk geworden. Want daar wordt alleen maar op straat gedeeld, wordt alleen maar aangeboden. Uh, uh, heel veel klachten door omwonenden. En nu wil hij zich een beetje. Ja, toch een verandering hè, in die wietpas. Hij wil dat mensen die daar wonen, gewoon met een. Ja, uit de Excel, geloof ik dat geboorteregister en een paspoort. wiet kunnen halen zonder zich te registreren voor die pas. Wat vindt u daar nou van? Ja, volgens mij is die wietpas in Maastricht uitgevonden. Daar komt hij vandaan. Dus. Uh... Nee, maar is doorgevoerd door, door, door uw partijgenoot die hiervoor Ja, Hij, is, een, hij komt uit Maastricht. Hij komt uit Maastricht en hij is inderdaad doorgevoerd nog maar op bepaalde plaatsen hoor. Nog niet in heel, heel Nederland. Maar dat is de moeite toch? Uh, er waren een aantal dingen die je vooraf wel kon vrezen. Namelijk als mensen het niet in de koffieshop halen, dat ze het ernaast halen. Ja. Uh, dus als je dat uh, invoert, dan moet je wel zorgen dat je dat, je dat ziet te voorkomen. Ja, en dat gebeurt dus niet. Nee, dan heb je een probleem. Maar dan is het geen succes. En is, de, is er dan uh, ook genoeg om te zeggen, nou dan kappen we ermee? Ik zou het niet weten. Ik weet niet hoe groot het probleem is. Ik ben niet zelf niet in Maastricht wezen kijken. Nee. Ik denk dat je dat gewoon even moet bekijken wat je daar dan aan, aan zal doen. Maar wij hebben uitzending na uitzending daar bij ons aan besteed. Het is gewoon een feit dat daar op straat heel veel wordt aangeboden op dit moment. Ja. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je helemaal gek wordt... van al die buitenlanders die vlak over de grens die wiet komen kopen. Dat je daar wat ja. aan wil doen. Uh, dus daar moet je toch een oplossing voor, voor bedenken. Zeker, maar vroeger stonden ze dus in de koffieshop en nu staan ze dus op straat. Ja, waar wil je ze dan? Kun je kan ze beter nog achter een deur hebben, denk ja, ik dan. Ja, of een grenspost. <laughs> ja, een grenspost. Dat... Aan de grens. Ja, oh, wietsmokkel. ouderwetse wietsmokkel krijg en je dan weer. is boontesmokkel. Een boontesmokkel is gered. Nee, nee, een soort uh, loket... Maar, maar, dat is een goed idee. Gewoon een enorme, een enorme outlet-store van wiet op de grens. Ja, waarom niet? Dat is, dat is een goed idee. Dan heb je die ellende in ieder geval niet in de binnensteden. Ik vind het een top idee. Kijk, daar komen we een, een pragmatische zinere. vrouw. Kijk, daar hebben we nou wat aan. Een visie. Kijk, dat, ik, daar <laughs> dat zal is... het Eno wel niet mee openen. Nee, maar meneer Schippers is dus gewoon voor enorme, enorme <laughs> koffieshops, outlets. Grens, ik vind het ook, met een uh, de deur aan de grens. Een wiet-outlet, jongen, dat klinkt fantastisch. Alleen ook. aan de kant van. De, ja precies van het best van die buiten, zo, best van die vrachtwagenbaaien waar je achteruit in kunt rijden ja, weet je wel en de enige ingang is waar wij er dan dat spul in stoppen ja. en dat gaan we dan nog belasten ook zo nu? accijns, accijns! vindt u daar niet van zullen we <laughs> daar dan gaan belasten nou het lijkt me een slecht idee. Oh. Nou ja, dan krijg je nog meer huizen waar allerlei. Uh... Maar wat, wat de hele wietpas invoering is ja. helemaal op veiligheid gegaan. Hè? De, ja. Dan dacht ik van, uh, het is toch ook wel aardig als de minister van Volksgezondheid daar iets over te zeggen heeft. Nou, wat Want ik wel toch... zie is, en dat, dat is echt wel schrikbarend, is dat je heel veel jongeren die heel verslaafd zijn aan de wiet. Ja. En uh, je ziet dat uh, zeker tieners heel bevattelijk zijn voor wiet dat stimuleert. Uh, psychoses, maar ook schizofrenie... Het is dus echt grote problemen in de verslavingsklinieken. En als je ook in de verslavingsklinieken kijkt... dan zie je dat de verslaving aan wiet het, het sterkste groeit. Ja, de, de, en echt grote problemen de, de, van... Ik was vroeger, de, ook dat ik 15, 16 was, toen uh, dacht ik op een gegeven moment... nou, ik ga dat zelf wel verbouwen. Iedereen dacht dat En uh, toen ja. er, was ik met, met een plantje in een touw... En, en kwam met een zak aarde kwam ik langs mijn ouders lopen... Toen zei ze, wat ga jij doen op die kamer, joh? Want ik had bedacht om het op het dakje te maken zei ik Nou man, eigenlijk wilde ik... een uh, wiet gaan verbouwen. Hij zei, ze, oh jongen, dan doe ik dat toch voor jou. En die heeft gewoon in de tuin... Die aald, we aald op een gegeven moment... In, in, op zolder hadden die dingen hangen. Want dat kon geen kwaad, weet je wel. Dat, maar, dat was het algemene idee van. Ah, dat is net als een sigaret. Stinkt alleen een beetje meer. Nou, en dat is dus niet zo. Nee, dat weet ik. En, en dan zie je dus dat we. zit er Ziet wel... niet voor niks hoor. <laughs> Grote problemen zien we in die verslavingsklinieken. En dan denk ik ja, het is allemaal wel een beetje te gewoon geworden. Ja, dan heb ik voor, ook van de week word ik dan weer zo'n eigenaar van een op verschrikkelijk en alles staat van woede. En dan wat die hele domme teksten als ja, maar alcohol is ook een druk. en roken is ook een druk. En uh, waarom zit dan weer anders? En waarom moeten ze ons toch weer hebben? Moeten ze niet gewoon toch verboden worden weer? Wat? Die zo ja, die en, alle drugs. Ah ja, onder de 16 is dat sowieso uh, niet toegestaan. Nee, niet dus zeg. Ik zeg niet dat het niet onder de 16 gebeurt, maar officieel mag je onder de 16 geen alcohol en geen drugs kopen, maar nee. eigenlijk ook geen sigaretten mag maar je ook niet. Moeten kopen. we het niet helemaal nou, gewoon... verbieden. Gewoon alle verdovende drugsjes. Ja, ook. maar ja, de wereld is nou eenmaal zo... dat mensen dan toch geneigd zijn om het illegaal te doen. Ja, maar dan kan je ook uh, kookshops uh, beginnen. Ik, -shops. Heb, uh, ik heb nog nooit zoveel uh, feesten waar zoveel gesopen werd gezien... als in India, waar eigenlijk toen ik er was, zat... alcohol absoluut verboden was. Ja, nee, begrijp ik wel. De, de, de men zoekt er toch wel naar. Ja. Maar, dat, maar, maar dan kan doen? je net zo goed alles legaliseren. Nee, maar goed, uh, de, de gedachte daarachter is dat je de softdrugs van de harddrugs scheidt. En dat je daar uh, een, een onderscheid tussen maakt. Wat ik vind is, ik ben wel voor het gedoogbeleid, maar ik vind dat wij dat veel te vrij hebben opgezet en daarin zijn doorgeschoten. En dat we de problemen daarvan dus moeten terugbrengen. Dat wil niet zeggen dat je alle coffeeshops dicht moet doen, maar wel dat je het, het veel te gemakkelijk en veel te tolerant zijn ten opzichte van Zet dus je dat eigenlijk op zeg je een beetje hetzelfde als... het is dezelfde manier als we alcohol aanpakken onder jongeren... zouden we dat met de softdrugs weer moeten gaan doen. Het ja. is nu makkelijk nu. En, ja. En... ja, maar weet je wat het is? Nou, en daar ongeveer. ben ik misschien ook wel met u eens. Maar ja, joh, uh, daar, dan, uh, dan heb je Pietje, die heeft een wietpas... en die gaat dan voor, voor de jongetjes van 14 halen. Ja, wat... Dat kan ja, je toch niet tegengaan. Dat is toch het hele probleem? Nee, kijk, je zou het nooit waterdicht kunnen maken. Maar ik vind wel, um, als wij doen alsof het heel normaal is... dat iemand van 14 uh, iedere dag stoont op zijn bed ligt... dat, dat zie je gewoon te veel. Dat dat, dat, dat in, en zeker in, uh, in scholen waar kinderen toch al kwetsbaar zijn... waar schooluitval is, zie je dat dat gewoon veel te veel losgeslagen is. En ik vind dus dat we het moeilijker moeten maken. wil niet zeggen dat ik de illusie heb dat je het uitbandt... maar wel dat je de norm stelt uh, dat dat uh, uh, niet gewoon is als je jong bent dat je dat doet. Nee, maar dat is toch iedereen met u eens. Nou, uh, alleen maar niet. Nou. Nee, Goed, maar die jongeren waarschijnlijk niet. Maar, maar voor de rest is, is er toch geen ouder die zegt... nou, mevrouw Schiepers, moeten we dat nou wel aan banden leggen? Dat nou ja, het... ik heb uh, Samson horen zeggen... dat hij in Zeeland uh, in Terneuzen daar uh, wiet wil gaan uh, verbouwen. En uh, Zeeland-Wietland. Nou, daar ben ik geen voorstander van. Zeeland-Wietland? Klinkt wel goed. Tof slogan. Maar ik moet eerlijk zeggen... het is ook <laughs> een van de, van de meest tragisch saaie provincies van dit land. Dus als ja. begrijp ja. ik het niet. Maar dan zou ik dan, zou ik dan zeeland Ecstasyland land van maken. Nou, zeel nee, Zeeland... De, de wietschuur van Nederland. Nee, maar dat, dat wil hij. Nou, ik las dat in de krant. Ik weet niet uh, hoe, hoe groot het plan is. Maar ik las dat een uh, voorstel wat was, over dat, in de was de krant. Was daar nog een, een soort achtergrondverhaal bij? Waarom je dat zou Ja, De gedachte is natuurlijk, uh, bij meerdere partijen... als je wiet legaliseert en je verkoopt het... Dan, uh, en je krijgt er btw van, dan verdien je er nog wat aan. Ja, dat klopt. Je zelf maar verbouw, het idee ja. is natuurlijk... Het, het, het, de feit is natuurlijk dat 80% wat we hier verbouwd wordt... gaat gewoon naar het buitenland. En wij zijn dus al een uh, grote leverancier. En als je ziet naar de criminaliteit, dan zie je dat de harde criminaliteit echt al in dit circuit is doorgedrongen. Het is helemaal niet meer romantisch in onze tuin of zes plantjes op het balkon. Dat is gewoon niet meer zo. Nee, zeg maar, waar nou even iets anders. Het bruggetje is makkelijk te bouwen over wiet en te veel gebruiken in een psychosis... Uh, uh, de mensen van Occupy, uh, ze bestaan nog steeds, hoor, de, de, een paar... die hebben vandaag uh, met z'n allen... Uh, of gisteren was dat in, in Utrecht hun, hun uh, stempassen verbrand. Jo, echt? Bent u daar ook zo voorstander van? Dat mensen met ja, zo'n beperkt geestelijk vermogen hun stempas verbranden? Ja, ik heb helemaal niks met die Occupy-beweging. Nee. Dat heb ik al vaker gezegd, ja. ook in jullie microfoon. Ja. Ik vind dat die mensen beter kunnen gaan werken en iets kunnen bijdragen... dan op de mooiste plekken van de stad en er een op van maken. Ja, dat ben ik met u eens. Maar bent u ook niet blij dat ze dan toch niet kunnen stemmen... omdat ze hun pas hebben verbrand? Ja. Ik vind dat een oplossing voor heel veel. <laughs> ja, Nee, maar ik meen ze... Ja, kijk, die democratie... Ja, er is weinig anders nee, dan dat je denkt... gezelliger. Ik, ik. krijgt meteen van die plaatjes, Jan, of die mafketels... die dan zo'n pas in de fik zijn aan te steken... met hoopgejuil en indianengehuil, Was het zoiets? Ja, ja heerlijk. Maar dat, dat betekent wel dat ze niet kunnen stemmen. Oh ja, dat, dat is toch fantastisch? Ja. Dat zouden er meer moeten doen. Zou ik zo zeggen. Um, we gaan eventjes over, over uw baas. Nou, onze baas nog voor een paar weken uh, Mark Gut hebben. Die zei van de week van uh, even één ding. Ik ga niet bij Freek uh, de Jong aan tafel zitten. Snapt u dat? Nou, hij zei, zullen we een cabaretier van vandaag uitnodigen... in plaats van van gisteren? Ja. En um, hij heeft niet gezegd dat hij niet aan tafel gaat zitten. Nee, hij heeft liever een beetje, niet. We hebben een beetje meegedacht met dit programma. Ja. Maar goed, we kregen Theo Maassen. Dus of je daar nou erg mee op schiet, weet ik niet. Ja, dat is een beetje of je griep of... Uh, Freek krieg, Frior, krijgt. Ja, hè? Het is, maar, maar Freek is wel heel zuur, oud links. En Theo Maas is dan uh, nieuw zuur-links. Maar wat nou ja. ik bij veel meer is, dus ik begrijp voorkomen waarom Rutte geen zin heeft om naast beide hier te gaan zitten. Maar uh, ik vind het ook wel weer cool eigenlijk om te zeggen: dat nou kom ik lekker niet. Dat heeft hij blijkbaar niet gezegd. Maar als je dat nou wel eens zou doen, dat is toch wel... Nou, je hoeft niet te komen. Maar je weet dat als je bij Pauw en Witteman gaat zitten... of bij De Wereld Draait Door, dan, dat je bij de VARA zit. En ja? dan weet je dat je het als VVD-politicus VVD niet makkelijk krijgt. Nee, nee. En dat hebben die programma's ook bewezen... dat je ook goed onder vuur genomen wordt. Ik vind dat je daar ook wel tegen moet kunnen. En als je de, daar geen zin in hebt, moet je er niet naartoe gaan. Nee, van... je, Wilders bijvoorbeeld, die komt uit principe niet bij die programma's. Die denkt, nee. er, is, er is niets voor mij te halen, dus waarom zou ik er gaan zitten? Is dat niet een veelverstandige manier van aanpakken? Je kan daarvoor kiezen. Ja. Bij de wereld door zat Peter Erder-Vries tegenover Mark Rutte. Om maar eens iemand te noemen. Ik, uh, had, uh, ik, ik had een beetje. Te, uh, nou, met, met, met een beetje paasvervangende schaamte toen ik dat zag. Kan. Want dat had niks meer te maken met. Uh, kijk, ik ga je nou eens een paar scherpe vragen stellen. Dat betekent, dit was meer van. Ik vind jou persoonlijk een ongelooflijke naakkeer. Ik zal je dat even duidelijk maken met heel veel geschreeuw. Nou, hij, hij, stelde, hem, hij stelde wel vragen, maar hij was helemaal niet geïnteresseerd in het antwoord. Dus, uh, dat Peter is, wilde, wilde zelf ooit ook in de politiek. Hè. Dus, ja. dus, dus, dus die ambitie van uh, heel, heel hard roepen en uh, niet te luisteren naar het antwoord... Dat, dat zit er toch wel in. Ik heb hem later ook nog wel gezien bij, uh, bij, bij anderen. Toen was hij een stuk gematigder. Ja, dat vond ik grappig. Want uh, Rutte werd heel erg aangepakt op zijn beleid. En Diederik Samson, daar vroeg hij naar een filosofisch vergezicht... Hey, over wat moeten we nou doen met mensen die zichzelf ah, nou ziek nou is die maken. die denkt natuurlijk ook wel iemand van het filosofische vergezicht. Maar Rutte is toch een beetje... Nou, je hebt gelijk. <laughs> uh, mevrouw Schippers, we praten <laughs> straks met u verder. We hebben nog ja. een paar blokken over de verkiezingen. Dus uh, ja, daar moeten we toch ook maar eens even over hebben. Ja, hè? Wat er nou misgaat. Nou, maar, Jan, we gaan eerst even teruglezing naar Marcella Mesker. Uh, hoe, even te kijken hoe het in, in Amerika gaat met de dames uh, Azarenko en Williams. Ben je dat nog, Marcella? Ja, zeker. Azarenka en Serena Williams. Het is spannend hoor. We zitten aan het begin van de derde set inmiddels. Want Azarenka won die tweede inderdaad met 6-2. Zit in de tweede game. Het is 1-0 voor Williams. Ze heeft een paar breakpoints gehad op de service van Azarenka. Maar nu is het voordeel voor de Wit-Russische en die komt in. En die maakt een fantastische volley af. En dat betekent dat ze weer gelijk komt. Het is 1-1. En als je dan bedenkt dat de nummer 1 van de wereld, Victoria Azarenka... dit jaar 12 drie-setters heeft gespeeld en geen enkele drie het wedstrijd heeft verloren, dan kan uh, Williams haar borst uh, nat maken. Dus het wordt nog een uh, spannend gevecht hier, de ontknoping in de derde set. Eén gelijk dus in deze beslissende set. Dank nou, je zeg, hè, dat, uh, dat uh, is spannend, Jan. Weet je wat ik spannend vind? Dat wij echt live verbinding hebben met een, een belangrijk sportevenement. Ik vind een nou, heel echte echt radiomaker, voel ik me ineens. Nee, dat is je. Oké, nou, hartstikke mooi. Uh, we komen straks bij u terug, uh, uh, mevrouw Meske. We komen straks bij u terug, mevrouw Schippers. En we gaan nu eventjes naar uh, niemand minder dan Jan Heemskerk. Ja, daar komt hij. Want ooit zie ik mijn collega nog wel eens in het kabinet komen als minister van Volkspropaganda. Dat maar dacht dat ik. Ja. Spreker is die man, onze eigen, onze enige, onze echte, la vie, Jan Roos. Even een koud hoofd. De vraag die Nederland moet beantwoorden is een ander dan twee weken geleden. Toen was de keuze of u roemer of Rutte wilde, voor een bloedrode socialist of een pragmatisch liberaal. Een makkelijke keuze. Als je ambitie hebt en er zelf iets van wil maken, ga je voor Mark en vind je dat de overheid je van de Wieg tot het Graf als een couveuse baby moet bijstaan wat mensen met een goede baan dan weer moeten dokken, dan neem je een miel. Een simpele vraag met een even zo makkelijk te bedenken antwoord. Nu is de vraag of je oranje of paars wilt. Dat zijn de enige twee combinaties die een werkzame coalitie kunnen vormen. Dus oranje met VVD, PvdA en CDA met Mark Rutte als premier. Of paars met PvdA, VVD en D66 met Diederik Samson aan het hoofd. Voor mij is die keuze vrij simpel. Ik heb liever niet dat de PvdA weer de baas wordt. Zeker niet in combinatie met de eurofiele d ers De totale overgave aan Brussel zal dan een feit zijn. En iedereen die niet ziek, zwak of misselijk is, zal het voelen in de portemonnee als de sociaaldemocraten hun nivelleringsplannen over ons heen kunnen storten. Mensen die een baan hebben, die dus in deze crisis de kaart trekken, zullen nog meer belast worden. Slechter voor de economie kan haast niet. Natuurlijk, oranje is zeker ook niet zaligmakend. Maar de PvdA is dan tenminste niet leidend. De VVD kan misschien eens zijn liberale kant laten zien, omdat ze dan niet afhankelijk is van de conservatieven als de SGP en de PVV. En het CDA, ja, ach, het CDA, dat is topwerf. Allebei de combinaties zijn niet om blij van te worden. Maar als ik dan moet kiezen, sta ik toch echt achter oranje. Op, op, op. Nou, nou, nou. Dat, nou, nou dat. Kwaliteit, dit noem wij Dat niet. was helemaal niet slecht. Dat hoor. Niet slecht. Nee hoor. Als nummer twee van de VVD zal Elit Schippers blij zijn met de peilingen. Ook al is de, de gevreesde Samson langs hij gekomen vandaag. Maar is ze ook blij met nummer 1, Mark Rutte en met de toon van de campagne. We praten nog eventjes verder over de verkiezingen. En dan, ik heb het onze hoofdgast. Nou... Nou, ja, dan dachten we, uh, mevrouw Schippers, ze zit hier minister Schippers uh, wel te verstaan. Demissionair minister. Oh ja, ja, ja, ja, ja nee, nee, ja, nee, dat, ja, dat Ik mocht waar. daar maar geen regerend zeggen Nee, dat, dat, dat... Nee, nou, nou, ze dat wat ja, eigenlijk nog altijd doet. Ja, maar, maar dat vond niet, ja, ja. mocht dat niet Nee, moeten we niet willen met z'n ja. ja. ja. Hoe vindt u nou dat de campagne gaat van de VVD? Uh, dat kan je altijd pas achteraf zeggen. Ja, Want we zitten nu uh, in de tweede helft en ja. dan hoor ik ook nooit voetbal international vragen. En hoe gaat het tijdens de tweede helft? Oh, ja, dat, is dat meestal als het afgelopen wel. is. Maar wij kunnen meestal wel tegen elkaar zeggen van nou, de eerste helft was niet erg sterk. Ja, dat, dat doe je dan in de pauze nu zitten we in de tweede helft. Dus nu wachten we even tot de tweede helft is afgespeeld. Want wat ik een beetje meekrijg is dat uh, er voornamelijk wordt gezegd uh, wat anderen niet goed doen en waar dat ze gevaarlijk zijn. En dan denk, ik heb toch ook een eigen verhaal, of niet? Ja, dat, uh, dat, dat vertellen we dus ook overal tot vervelens toe. Uh, maar ik denk dat het wel uh, belangrijk is dat je duidelijk maakt dat er echt iets te kiezen valt. En het is heel vaak zo dat in verkiezingscampagnes mensen zeggen: uh, Ja, het is allemaal één pot dat. En het maakt niet uit of ik de een of de ander kies. Nou, dat maakt deze verkiezingen wel degelijk uit. O oh, ja, dat, dat, nou, nu heeft u echt mijn aandacht. Hoe dan? Hé, hey, je uh, ik, ik ja, heb nee, iets gedaan. He? He? Ja, heel ik, erg. Ja, ik zit namelijk. Hey, ja, ja, kom ja. maar. Inderdaad. Ja, dat was even een de Dames nou, en heren, ja. jongens en meisjes, zegt de Jan de Luisteraar. Het is niet te geloven, maar een scoop van je welste. Jan Heemskerk uh, is wakker en mevrouw Schippers heeft zijn aandacht. Nou, en iets daar, een beetje. Daar komt hij. -ie. En iets een beetje. Even vergeten wat ik ook weer vraag. <lacht> nee, maar het, inderdaad, wat had hier veel later over willen beginnen. Maar het, het, het, ik heb het gevoel dat het er toch weer op uitdraait... dat we wel heel erg doen alsof we allemaal heel verschillend zijn. Ruzie en afschuwelijk. En die gekke Samson zegt dan dat er rechts weer een beleid heeft gedaan. En jullie zeggen, links is een groot gevaar. En toch heb ik het angstige gevoel dat voor de maand uit is... VVD en VVD om een tafel zitten en zeggen, nou, Mark, nou, Diederik... Het moet maar. Het moet maar weer, hè? Zullen we, zullen we eens even, als jij een stukje hier links gaat, ga ik een stukje rechts van de zon. Ja. Zetten ze Purple Rain op? Ja. En, en ik, ik voel het zo aankomen. En dus, wat valt nou te kiezen, mevrouw Schipper? Ja, ik hoor de hele tijd al over paars. En uh, uh, paars uh, gaat. Of oranje. Dat, ja, want, dat is de want, keuze. Kijk, Paars slaat geen deuk in een pakje boter. Want Paars heeft niet eens een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus als je de eerste twee jaar wil regeren... en je wil wetten door de Eerste Kamer heen krijgen... Dan, dan ga je met Paars natuurlijk ah, helemaal niks dat, voor elkaar dat stopt krijgen. Dat van het CDA doen we er toch bij. Nou, en dan heb je vervolgens de PVV. Uh, die heeft, Behalve de SGP en de VVD heeft iedereen de PVV uitgesloten ja, dat dus ja, gaat, gaat, gaat ook niet lekker. Nee, nee dat nee, wordt ook niet. Dat schiet ook niet heel erg op. Dus? Nou, vervolgens krijgen we nog twee extra partijen erbij, want we hadden er nog niet genoeg. Nee. Dus er zijn nog weer twee nieuwe partijen erbij. Dus de versnippering gaat ook nog door. Dus ja. alles ligt ook nog lekker bij elkaar. Nee. Dus wil je in het land straks nog een beetje regering vormen, dan wordt dat nog een enorme puzzel. Nee we helemaal ben ik niet. Dat nee. oh, vertel. Oh, u weet het nog helemaal ja, niet. Ja, maar wacht even. je kan over Oranje gaan. Dus dat wordt VVD, PvdA en het CDA, zet je op 76 zetels. Je kan ook zeggen, verdikken, we willen nog die gezellige jongens... van D66 erbij, die semi-liberalen. Nou, hoppatee, dan doe je die er nog eens bij. heb je paars plus en je meerderheid. plus Nou, dan ben je dat, klaar al. Nou, hebben we het. De vraag was dus, u heeft een prachtig programma... wat dus uit onderhandeld zal moeten worden... Met mensen die daar ongeveer lijnrecht tegenover staan. Dat is altijd zo: zorg wakker worden dag na de verkiezing. en denken: nou gelukkig heb ik op de VVD gestemd. Dan gaat het is er flink te keer tegen die PvdA. En wat krijgen we dan? Praten. Ja. Koalitievorming. Ja, ja, ik dus, wat, wat, ik heb het zo ook niet bedacht. Toen ik studeerde, toen zeiden ze ook van ja, drie, drie partijen in een kabinet. Dat is instabiel. Ja. Nou, um, als voor je nu het, het zaakje bij elkaar optelt, uh, dan mag je wel blij zijn als je met vier gaat redden. Ja. Dus dat is. Uh, en dan moeten we ook niet raar opkijken dat kabinetten af en toe vallen. Uh, als ja. de peilingen weer ja. anders gaan. Uh, dus dat, dat, dat baart me echt serieus zorgen. Ik denk echt dat we daar op een gegeven moment ook wat aan moeten doen. Dat je echt. Iets Kiesdrempel. moet doen. Nou ja, dat is een goed, uh, goed idee om in ieder geval te zorgen dat je wat forsere blokken krijgt. En dat je, zoals je in uh, heel veel landen in de Verenigde Staten ook, als je daar kiest, dan krijg je de een of de ander. Ja. Nou, misschien doe je er dan drie of vier. Ja. Maar dan heb je hier in ieder geval, dan weet je ook echt uh, uh, dat je daar niet al te veel compromissen hoeft te sluiten. Nou, maar dat lijkt mij nou ook zo goed. Maar, ja, maar ook zoals krijgen. we het nu op... hebben geregeld, is het gewoon zo dat we straks de grootste partij misschien 35, 36 zetels. Ja, net ja dan heb je er al een, een heel uh, regiment partijen bij nodig, wil je een meerderheid halen. Maar, maar die twee partijen is misschien wat je krijgt. Wie is de grootste is belangrijk, want die kan sturen. En de tweede wat belangrijk is, is hoe groot ben je. Als je niet groot bent, dan kun je ook. Weinig voor elkaar krijgen. Oh ja, daar denken die typen zoals Pechtel heel anders over. Die, die nou, Wij zijn zo instrumenteel voor het volgen van vormen... van willekeurig welk kabinet. Dus stem dan maar op ons, want wij worden de... de, de ja, hoe noem je dat, Jan? Stopwerf! Ja, ja, ja, daar heb ik er vorige keer helemaal niks van gemerkt. Weet je, uh, bij een uh, kabinet ben ik van mening... dat je een kabinet hebt, moet hebben wat echt iets kan. Dus je moet, als je met andere compromissen zou moeten sluiten, dan moet je zeggen, joh, weet je, op dat dossier gaan we die kant op. En op dat dossier misschien een andere kant. Wat wil ik liever niet, maar oké. Okay, je kunt beter uitruilen dan dat je zegt, weet je, als jij niet beweegt, beweeg ik ook niet. Want er gebeurt er niks meer in dit land. Nou, en dat was natuurlijk bij de vorige formatie aan de hand. Toen wij met Paars Plus rond de tafel zaten. Maar toch niet serieus? Daar kwam helemaal, daar zijn we hartstikke serieus mee de Maar waarom de zijn we nou serieus zitten? met vrijwel de hele linkse oppositie? Uren per dag aan die tafels gezeten, echt. Maar waarom zou je dat doen? Dan win je, ik weet niet hoeveel lang, als liberaal een verkiezing. En dan ga je met de hele oppositie in één kabinet zitten. Dat hebben we ook niet gedaan. Nee, maar, maar daarom was toch. Maar was niet, ook... niet om Hullie, maar nee, heel om goed. Hullie. Dus, dus kregen we de CDA nee, en de PVV-constructie. Dat is hem ook niet geworden. Ik schat toch ook zo in dat dat experiment niet voor herhaling vatbaar is. Nou ja, kijk, als je natuurlijk na zeven weken uh, wegloopt... en vervolgens een hele campagne en een hele zomer bezig bent met de verkiezingen... om vervolgens weer bij elkaar te kruipen... Uh, lijkt mij zeer uh, onwaarschijnlijk. Heel maar volgens uh, heel Lodewijk Dat uh, uh, ja, van het rechtse de, gevaar, De Jezus Geristus van uh, PvdA... want iedereen wacht nog steeds op zijn verlossing. En uh, uh, die zegt... Uh, nou, die VVD die gaat zo gewoon weer met de PVV verder, hoor. Dat heeft hij ja, gezegd. Ja, dat kan hij wel zeggen. Maar wij hebben niemand uitgesloten, dat is waar. En de SGP ook niet, maar verder iedereen. Nou, met de SGP uh, en, en VVD en PVV is nooit wat te vormen. Maar er komt ook nog eens bij dat je niet voor niks zeven weken aan de tafel hebt gezeten... om vervolgens uh, een, een, een dichte deur te zien. Nee, Ik maar je kan, natuurlijk zeggen, je kan, je kan ja. natuurlijk zeggen, wij sluiten niemand uit. Nee. Alleen de kans is uh, nul. De kans is klein, met de nee, SGP en zo. Nee, klein of nul. Nou, klein. Als er een ramp gebeurt in Nederland... moet je altijd alles openlaten. Maar ja. de, je hebt hetzelfde met de SP. Ja, de SP en de VVD, die programma's... die lijken niet eens op elkaar. Nee, het verschil is wel dus dat de SP... Ook, uh, de VVD klein. geen streek heeft geleverd. In de PVV wel. Nee, precies. Dat is ook een groot verschil. Nou, dus dan kan je bijvoorbeeld, als iemand mij een streek levert... en die zegt de volgende keer, nou, zullen we nog wat samen doen? Dan zegt ze, ik zoek het even lekker uit, maar Ja, maar is... ja, kijk, de SP verhoogt de uitkeringen. Als, die, die, als je kijkt wat daar uh, economisch gebeurt... en wat het betekent voor de banen... staat dat echt loodrecht op ons programma. Ja, een van de dingen die uh, Mark Rutte uh, riep... ik denk, een beetje toch in het defensief gedrongen... het gevaar dat we gingen over de SP... maar nu, oepelepoep, is het gevaar. De PvdA ja, die zitten qua programma heel dicht op elkaar. Nee, maar is dat niet een beetje treurig om te gaan roepen: van het gevaar? Nee, maar niet het gevaar voor Nederland. De kanonnen worden niet uitgereden. Nou, het, het is een gevaar voor Nederland, is exact uh, de quote van Margaret Ja, Rutte. maar het gaat erom: het, ga het bedreigt mensen die uh, een baan willen hebben. of die op het punt staan om werkeloos te raken. Voor die mensen is het bedreigend, want die willen gewoon een baan, die willen gewoon werk. Partij en als van je de dat, Arbeid, toch? Als je, ja, Partij van de Arbeid, maar dat is niet uit hun programma te lezen. Het verschil tussen de VVD en de Partij van de Arbeid is een stad aan Utrecht recht aan uh, uh, banen. En banen zijn gewoon nodig voor mensen om hun huis te kunnen betalen... voor hun sociale werking. Banen zijn ontzettend belangrijk om uh, de sociale voorzieningen te kunnen betalen in dit land. Dus voor ons heeft banen prioriteit. En bij de PvdA niet. Uh, de PvdA is wel de partij waar u straks mee om tafel moet. Want uh, willen we een coalitie hier krijgen... dan is dat wel met en VVD en PvdA... Ja, dat is misschien wel een beetje lastig om dat nu een gevaar te noemen. Terwijl je straks hand in hand uh, uh, in vaca ziet. Nou ja, ik weet niet of we bij de PvdA aan tafel schuiven. Maar ik zeg ook wel. niet dat het niet zo is. Nee, ik weet wel. wel dat de situatie heel complex is. Waarbij het belangrijk is dat we zo groot mogelijk worden. Zodat we in ieder geval zoveel mogelijk van ons programma kunnen verwezen. Nee, maar het kan niet anders. Ja, of we gaan een tijdje België. Nou, ja, mevrouw Schimmersorgen zeggen, dus, hoe groter je bent, hoe, hoe, hoe, hoe machtiger je hoe machtiger je in die uitruil, die onvermijdelijke uitruil. Nee, maar het kan wel. <coughs> ja. Al, al, al, al uh, gaat de VVD naar 40 zetels. Nog steeds moeten ze samenwerken ja. met de PvdA om, om een coalitie te vormen. Nog steeds. Ik moet eerst maar zien: uh, ik zie blokken verschuiven. Een derde van de mensen weet nog niet eens waar ze op gaan stemmen. Er zijn nog zwevende kiezers. Ik heb nu in, een in twee weken uh, uh, een enorm blok aan, uh, aan kiezers zien verschuiven. Ik, uh, het wordt een ontzettend moeilijke puzzel, dat weet ik wel. En de enige um, uh, zekerheid die ik kan geven is hoe groter wij worden... hoe meer we kunnen verwezenlijken. En veel verder kan ik voor de verkiezingen ook niet uh, een uitspraak doen. Is uh, links gevaarlijker dan Al-Qaeda? Nou, Dat is flauwkul. Links is, heeft gewoon een slecht beleid voor Nederland. Nou, Dat zegt uh, Raymond Knops van het CDA. Ja, dat dat is.. Uh uh, je zei niet 11 september, maar 12 september. Ja, dat, ik heb het ook gelezen. Waar het om gaat is Had dat zij... een neutje op, denkt u? Nou, het gaat over Defensie. Dat zij bezuin... links bezuinigd op Defensie. De Defensie moet al heel erg uh, inkrimpen. Is al aan het reorganiseren. Uh, dan is het op zich ook niet heel erg chic om... Uh, als je nog bezig bent met de laatste bezuiniging... de volgende er alweer op te gooien. Zeker, maar het is dus ook niet chic om... Uh, eens, een terroristische organisatie maar... nee, erbij te slepen... Ook die duizenden doden op ze geweten nee. heeft. Nee. Bijvoorbeeld... Bezuiniging op defensie is een ding, maar... maar, maar nee, ik heb het zelf niet Als het mensen over de klingjager is dan weer wat anders. Nee, ik vind het ook niet chic. Dus niet echt netjes. Maar ja, goed, CDA. Pff, maakt dat uit, toch? Ja, niet van mijn partij in ieder geval. Nee, maar het is ook... Ja, maakt, Het maakt ook niet zoveel uit, toch? Ja, CDA. ik weet het niet. Ik doe geen voorspellingen op de uitslag meer. Nee, dat begrijp Zou ik ook maar niet doen. Ja, CDA, dan kun je ook samen weer met aan tafel zitten, hoor. Nee, nee maar dat, dat gaat ook, al, dat gaat ook al gewoon gebeuren. Ja, ja, dat bedoel ja. Kijk, nee, maar nee, dat is wel begrijpelijk. Want namelijk, als je, als je coalitie wil vormen, of moet vormen met de PvdA... dan wil je een beetje evenwicht. Want je komt heel snel bij de jongens van D66 uit. Nou ja, die, die zitten meer aan de PvdA-kant dan aan de VVD-kant. Economisch niet, hoor. Nee, nou goed, economisch niet, maar... Nee. Voor de rest wel. Voor de rest wel, ja. Europa noem maar op, hè. dat is meer. Hè. En, en, uh, je uh, je ook een beetje een zenuwen van Kees Verhoeven, hier hoor, toch? Of niet? Ja, ja, ja die was, was niet zo heel sterk. Nee, nou ja, Ik kon zijn eigen programma hier niet echt goed uitleggen. Nee, maar, maar, maar, dus dan zegt de VVD, ja, allemaal leuk en aardig, maar dan willen wij het CDA erbij. Dus. Ja, zo gaan die dingen in de praktijk inderdaad wel een beetje... Ja. ja, nee, dat is ook je geen theorie. Nee, uh, je wil zoveel mogelijk van je programma verwezenlijken En dan wil je zoveel mogelijk partijen erbij. Uh, die je daarbij kunnen helpen. Zodat je blok wat steviger wordt. Zodat je wat meer kan realiseren. Zo nou, is dat het. niet een beetje het probleem? Dat de VVD eigenlijk een, een, een blok is eentje. Is tegenover een heel groot, in ieder geval niet een uh, extreem groot. Maar wel een heel divers linksblok. Want zijn... Of vier vijf partijen die nu als link zou kunnen kenschetsen en ja dan heb je behalve de VVD rechts eigenlijk alleen nog maar de SGP of zo rondlopen. Dat, dat, dat, ja, een... de PVV is natuurlijk sociaal-economisch een hele linkse partij, ja, is gewoon een wel, kopie he. van de SP. Dus uh, maar je die is. Wel eenzaam op rechts eigenlijk. Dus ik het nu zo eens een beetje beluister. Heeft u wel? Eens, voelt u zich wel eens eenzaam? Op rechts. Ja, nou, ja ik wil uh... een beetje dieper in de mens kijken. mooi is dat, hè? Dat is zo'n zo zo brometsvraag. Je zit wel ineens te realiseren. Je bent echt de enige. We moeten misschien nog moet er weer meer partijen oprichten. Ja, zullen we nog nou. een partij oprichten? Ja, dan krijg je toch twee. Heb je misschien twee krijg je net iets meer dan die ene zou hebben. Ja, okay. ja leuk. Nog een, ja. nog een politieke Leuk idee. Echt ja, de Jan partij. Verdonk heeft dat ook geprobeerd. Ja. Ja. Nou, die zit nu lekker bij Hero, hè? Oh ja, dat is waar. Die hebben we ook die nog, die joh. Ook nog. Ja, hier, hier, die vergeet het bijna. Ja, maar dat is helemaal niet erg, joh. Nee. Dat heeft komt <laughs> op, op 13 september iedereen. Dat is geen enkel probleem. Uh, mevrouw Schippers, we, ja. we praten straks nog even met u verder. Ja, hoor. Uh, uh, wij, moeten, uh, wij moeten een spelletje in dit programma doen. Dat, uh, dat moet, van, uh, van, uh, want anders, anders worden we gestapt. geen volwaardig uh, nee. nieuws- en sportsenderprogramma? Nee, dus, ja, dan er dan moet een klein <laughs> stukje entertainment. Uh, ja, we sporten uh, spraken, we, ook, joh. Maar we gaan uh, eerst nog uh. eventjes uh, naar tennis uh, met Marcella Mesker in de US Open. Marcella. Ja, het is een uh, onwijze wedstrijd aan het worden, hoor. Het niveau is enorm hoog. Echt uh, de nummers 1 en nummer 4 uh, van de wereld tegenover elkaar. in optima formaat. Het is uh, twee gelijk in die derde set. Dus je ziet, het gaat heel erg langzaam, de games. Want lange juices, veel brekansen, dan weer gelijk. En uiteindelijk zijn er pas vier games gespeeld. Het is dus spannend wie hier uiteindelijk gaat winnen. Serena Williams lijkt wat losser te zijn gekomen. Ze schreeuwt, ze vecht, het vuistje komt tevoorschijn. En als ze dan gaat serveren, nou, dan kan je dekking zoeken. Azarenka die stond een breek voor, maar die heeft ze moeten inleveren. Het staat dus twee gelijk in de derde set. Hartstikke mooi, een onwijze wedstrijd Jan. Onwijze wedstrijd, ze doet het met het vuistje, het is allemaal razendspannend daarin, daarin in New York. En van een onwijze wedstrijd gaan we naar een onwijze wedstrijd. Ja, het is namelijk schandalig dat we dit stomme spelletje moeten doen, terwijl hier een heuse minister zit, het Moet van de Kabouter, sorry mevrouw Sippers, en daar gaan we dan. Quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen Ruijten. Schitterend spel. spel. Ja, het is een schitterend spel, maar we moeten er wel even snel vanaf. Want er zit een excellentie hier. Dus uh, we, we, dit doen we alleen maar omdat het moet van de NPO, dames en heren. Als u niet gaat bellen, van, dan zit er een minister en kan, kan het ophouden met die rare spelletjes. Uh, uh, nou ja, goed. Ik leg ja, het leuk. Ach, dat is leuk. Het is ook waar. Ook die gebouwen moet je toch ook aan het werk zitten. Tuurlijk. Ik leg nog een keer uit in het citaat dat je strak Het horen krijgt. Zitten. Drie nieuwsfeitjes morgen. Ja. Welke drie is natuurlijk ja, de vraag. Bel 08012 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige, enige. Ja. Enige echte, enige echte, echte, echte, echte, echte enige echte. Echt die Janne t-shirt. Uh, Laat het maar horen een keer. Prinses Maxima heeft vanmiddag een duik genomen in het Eindhovense zwembad. De Tongelreep. Niemand raakte gewond. Maar in ieder geval was het wel prachtig weer. Ja, dat is dan jammer dat er dan iemand met zo'n positie zit en dat, dat het spel dan heel slecht is. Nee, hey, ik voel het echt. Ik denk niet Nee, dat maar dan het gaat de VVD straks uh, die zegt van ja, dat bezuinigt dat spel er maar uit. En dat zou toch echt een ramp zijn? Kunt, ja. u dat, kunt u dat doen? Dat u zegt van, alleen dat spel moet eruit bezuinigd worden. Is dat een mogelijkheid? Nee, alsjeblieft niet. Laten oh. we dat niet gaan doen. Nou, eh... Uh, Hé, hey, Japie de Groot! Goeiedag. Goedendag. Ben hey. dat, Waar was je vorige week, jongen? Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is, dat is ook een zo'n radio berg-eik dit ook. Waar was je vorige week? Dat is toch niet normaal? Nou, ja, we hebben ja, ja, ja, drie luisteraars. Ze zijn er alle drie weer. Eh, uh, uh, uh, bel je nou voor mevrouw Schippers of uh, voor het uh, spel? Nou, ik wou in ieder geval even mevrouw Schippers complimenteren met een relatief liberale tabaksbeleid. Nou, nou, dat zou je maar leuk. gezegd worden, je relatief liberale tabaksbeleid. Gefeliciteerd ja. hoor! Ja, maar dat je dan, dat je dan iemand tegenkomt en zegt. Ik wil je trouwens nog even ja. feliciteren met je relatief liberale tabaksbeleid. Ben je minister van Volksgezondheid? Nou, je hebt wel een schitterend tabaksbeleid. Nou, we, we rollen nog even de check in, Heb Je hebt nog ja. antwoorden op die vraag of zoiets? Jongen, jongen, jongen. Nou, in ieder geval dat uh, ALS van, uh, van uh, onze prinses. Ja, wat? Ik versta niemand niet, komt dat Limburgje ja. joh. Alles, alles, alles, A-L-S, alles, alles zwemmen van onze prinses. Heel goed, Jaapie, kom op, ja. even door, hoor. We moeten het, even met Het weer? Klas. Ja, iets met het weer. Maar ja, precies. Ja. En iets met een tongreep. Met de tongreep? Tug, jongen, jongen, nou, dat was nieuws. Het was heel nou. slecht Dag, ja, P, hoor, ja, ja, sorry. Niels? Heb je me gemist of niet? Ja, heel erg, Niels. Helemaal niet. Ik ben er twee weken niet geweest, joh. Oh, ben nou? Twee ja. weken niet geweest. En, uh, ik hoorde dat, uh, hoor dat ik een short kan winnen. Heb jij ook Die... zo'n ontzettende bewondering voor het tabaksbeleid van minister Schippers? Uh, uh, uh, het, uh, redelijk ja, nou, het liberant. tabaksbeleid is dan ook een beetje, uh, een beetje gekloten in Nederland. Maar, uh, maar ik wil niet over het tabaksbeleid gaan hebben. Ik wil het over het spel hebben. Dit spelletje is een soort, soort metadonbus. Dat de ene <lacht> naar de andere mafkegel komt <lacht> <omhoog lacht> van, ik ben de week niet geweest. Ik ben de week niet geweest. Nee. Uh, ja, ja, en ik, en heb wat ik wat wel, de cold turkey. Jasmin is er ook trouwens. Zeg het dan maar Niels. Ja, nou voor ik een goede antwoord geef, Ik heb vorige keer op een niet-legale manier een shirt voor jullie gekregen. Ah, prima. Ja, hey, we moeten ja, even John, door Niels. Op... Ja. Niels, geef ja. ja, die antwoorden. antwoorden. Dus ik wil nou gewoon een shirt die een beetje, een beetje goed ja. zit. Ja, prima, geef die antwoorden. We willen hier af. Ik heb het hele spel niet gehoord. Ah, ja. Ja. Wat is het? Voetbal, weer ja, Iets met het politiek. Ja, ja, heel goed. dat uh, shirt is voor jou. Niels of Paul, weet je? Of, uh, uh, nee, waar? dit Niels is niet. nee, natuurlijk niet, man, zo de erop. Paul, ja, ja, ja, ik komt ook één. Uh, Niels moet uit. Paul is een Paul normaal, al oh, één normaal mens. Paul weer normaal. ja, hij is helemaal normaal. Joh. Oh, ja, kijk, daar is hij. drie dan. goede antwoorden en heel snel, alsjeblieft, ja. Paul. heel snel. Ja. Uh, maxima in Amsterdam. ja. ja. Dat is hele mooie weer vandaag. nee. ja. ja. En onder zwemmen in een zwembad? Ja, onder zwemmen in een heel goed, hondenplons. En iets met een CDA-toestel, wat tegen een sp voertuig is aangeknald. Zeg nu maar even. Ja, die heel goed, Paul, hartstikke gefeliciteerd. Je krijgt de ene rechter, de ene rechter, Jan het is de Janne shirt zet het allemaal maar uit. Hallo, hallo, hallo. ga weg, zet ze allemaal uit. Ik wil al die mafkeestel eruit hebben. Jezus, het volk. U bent volksvertegenwoordiger. Daar schaam je toch? Ben je mooi klaar mee, hoor. Ja, dat gaat wat hij rondhobbelt in het, in het lage land. Het is toch niet te geloven? Goed. Dat als is voor jou net democratie eigenlijk. Nee, ik heb nee. er helemaal niks mee. Ik heb er nee. helemaal niks mee met dat volksgezonde mythe. Nee, nee. Als, minister Verder... van, ja, ja. als minister van volksgezondheid, welzijn en sporten... valt Edith Schippers vooral op door haar doortastende... als bewindpersoon met een semi-liberale tabak... Wat was dat? Waarom schrijf ik van die intros als je het toch niet oh, voorleest? Slecht, slecht geschreven. Maar in ieder geval met weinig respect voor Heilig Huisjes. Laten we eens over hebben. Over haar vakgebied. Hè, gezondheid. Met onze hoofdgast. Minister Schippers. Kunnen ze nog iets, iets van het touw vastknopen of bent u helemaal. Het ging over gezondheidszorg, ja, geloof ik. Ja. Als laimende dood, joh. Ik, ja. ik, ik leed de ik, ik, ik, ik, ik, een of andere delen. Uh, Dat uh, liberale. Ze, hebben we redelijk liberale tabaksbeleid. Heeft u dat? Nou, ik heb gezegd... in de kleine cafés waar geen mensen in dienst zijn... moet de kastelein zelf bepalen of er gerookt wordt of niet. Ja. En als je een bordje aan de, binnenkant, de buitenkant hoort... De, de, uh, timmert, dan kan iemand die daar naar binnen gaat... ook weten of hij daar mag roken of niet. Nou, en dan is iedereen volwassen genoeg... om dat zelf te bepalen. Maar moeten we dan ook daar gewoon helemaal maar mee ophouden? Want ook liberaal... Uh, het gaat natuurlijk over personeel. Maar ik... Ik ken heel veel mensen die in een café werken... die zeggen, well, inzien mij helemaal geen moe, dat er gerookt wordt. Dat je gewoon, hè, dat iedere uitbater bepaalt roken of rookvrij. Dat het hek, maar... Ik vind het wel belangrijk dat mensen die uh, niet willen in de rook willen staan... dat ook niet hoeven. Nou, uh, ik denk ook dat, het heel goed, uh, uh, dat we nu een hele goede mix hebben... tussen bescherming van personeel en uh, die uh, kleine kroegen... die moeten het gewoon zelf bepalen. En uh, ja, dat uh, valt bij een heleboel uh, Nederlanders uh, niet zo goed. Uh, maar ik denk dat het een, uh, een redelijk beleid is, dus ik doe het toch ja wat je zou je Ja, zeg maar wat je wil zeggen ja, ja, hoor ik, ik heb hier een theorie over soms oh nee, wel weer nee, hè ja sorry oh. ja pak toch even een momentje kijk oh, nou. heel veel niet rokende mensen voornamelijk vrouwen die zouden graag die sfeer willen meemaken uit een bruin café daar zouden ze wel heen willen maar dat vinden ze stinken ja en nu kunnen ze wel maar er is geen sfeer meer in het bruine café hoe vind je die ja, ik kan hier ook heel weinig mee. Ik denk dat heel veel mensen die zeggen... ik wil dat er niet gerookt wordt... ik vind het belachelijk dat in die kleine cafés gerookt wordt... eigenlijk gewoon niet naar het café gaan. Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk dat het... Um, uh, ik vind het gewoon betutteling. Dat als de, iemand die daar werkt zegt... nou, ik rook eigenlijk zelf ook. En dat hele café dat rookt. En iedereen moet buiten gaan staan... omdat de overheid zegt dat er in een café niet gerookt kan worden. Ja, u bent niet van de betutteling. Dat zag ik ook in het programma. Wat u betreft... Blijven wij recht op zorg houden, ook al zuipen we ons de pletten... roken we als een ketter en doen we aan intraveneuze drugs. Dat is lief hè, van mevrouw Schippers. Dat is hartstikke aardig. Maar dat was ook precies waar Peter Erdevries met Samson over had. Ja. Moet je niet een check doen ja. hè, uh, dat, dat je, je, ziekte, uh, je ziektekosten... Hè, uh, op het niveau gaat naar, naar mate dat je jezelf kapot maakt... Ja. Dus, zoals Jan... En dan krijg je dus bonuspunten als je sport. Ja. Maar als je dan daarna een biertje drinkt in de kantine... Ja. krijg je ja, weer minpunten. En dan zijn er mensen die dat bij gaan houden. Ja. Want ik zou niet weten hoe je het anders moest doen. Gezondheidspolitie. Als ja, je hoor. moet uh, gaan zeggen, nou, we kijken gewoon hoe gezond je bent. Ja. En dan hebben we gewoon risicoselectie. En die hebben we nou juist afgeschaft... omdat we dat niet heel sociaal vonden. Dus ja, eigenlijk maar u is u het een beetje een geval. verhaal. ik begrijpt wel het idee dat je alleen maar frikandelen met mayo eet... rookt, niet sport, drinkt, een heleboel... En dat je dan een hartverknettering krijgt. Ja. ja. En, de, de, en, en dan uh, heb je een beetje zelf gedaan ook. Je ja. moet daar dan niet beleid op zijn. Maar ja, als je macrobiotisch diëten volgt... en daardoor allerlei uh, voedingsstoffen mist... en als je... Uh, uh, uh, er zijn zoveel ongezonde levensmanieren. Dan gaan we dan nou alleen op alcohol kijken en op roken. Nou, als iemand slechte longen heeft, is dat door het roken... of woont hij langs de snelweg... Ik weet niet hoe je dit moet, uh, uh, hoe je dit moet uitvoeren. Uh, of je een gezondheidspolitie moet maken of wie het gaat doen. Nou, Sommige de mensen tendenties. stoppen met roken en dan zeggen andere mensen. Sorry? Nee, daar, de tendens is toch wel richting richting steeds meer betutteling hoor, vind ik. Ja, maar ik vind het echt een uh, systeem uh, wat ik echt beklemmend vind... als je mensen gaat checken op hoe ze leven en dan uh, dat gaat doorrekenen. Een private verzekeraar die het is ook niet gaat te doen, aanslaan. Heen? Het is ook niet te doen, want als je dan bijvoorbeeld in je DNA een aanleg voor, voor het kankergen hebt... Hè, dan kan je longkanker krijgen omdat je dat nou eenmaal in je familie zit. Ja, maar we kunnen steeds meer bepalen... Vooraf kunnen we steeds meer voorspellen hoeveel kans jij krijgt op een ziek, bepaalde ziekte. Ja. ja. Gaan we dan bij de geboorte prikken en zeggen: Nou, dit kind mag dit en dat niet. En als ja. ze wel doen, moeten ze meer premie gaan betalen? Ja, nou, dat wordt een hoge premie dan voor mij, kan ik vertellen. Dat ik ben echt. Ik kom jij toch bent, uit. Uit het warm De generatie op een top, joh. Het functioneert vrij weinig, hoor, trouwens. Wat vindt u trouwens aan de inkomensafhankelijke uh, nou, uh, uh, ja, zorgpremie? Die is voor 80% inkomensafhankelijk. Dat vind ik genoeg. Maar, vind, maar, maar vindt u dat dat. Een goed ik beleid dat, is dat het op je inkomen wordt, wordt nou ja, gebaseerd. kijk, als we dat niet inkomensafhankelijk maken, zijn er groepen die het niet meer kunnen betalen. Dus we dragen met z'n allen de, zwaar, de sterkste schouders de zwaarste lasten van ons Dat doen komen. we al lang. En ik vind het dus echt. Kun je nog eens één keer uitleggen hoe we dat precies doen dan? Hm. Nu is het zo dat je de helft van je premie betaalt je via je loonstrookje. Ja. Dus, en dus hoe meer je verdient, hoe meer je betaalt. Ja. En de andere helft die betaal je aan je zorgverzekeraar. En als je onder een bepaald inkomen zit, krijg je een zorgtoeslag. Precies. Daar wordt dus, dat is dus ook geld wat je uh, terugkrijgt. Ja. Dus. Um, en Zo, ik hoor u eigenlijk zeggen even voor de mensen die, die vinden dat we de premies uh, inkomensafhankelijk moeten maken. Dat het, die al lang zijn. Dat zijn ze al lang, voor 80 voor Dus 80%. niet een beetje, maar heel veel. Want je hoort uh, Roemer en uh, Samson erover ja. dat het er tijd wordt dat er een keer een inkomensafhankelijke premie komt. Maar die is er dus al. Die is er voor 80 uh, Zij willen dat voor 100 procent. Um, we hebben dat SP-plan doorgerekend. En dat betekent dat een verpleegkundige die tien jaar werkt uh, en getrouwd is met een leraar, hbo of of gewoon een leraar, of beroepsonderwijs die tien jaar werkt. Ja, die gaan de rekening betalen. Die moeten 2000 euro meer betalen. En dat gaat nog helemaal niet over de groei van de kosten, maar gewoon nu al. En dan denk ik, ja, om, uh, ik vind dat niet eerlijk verdelen. Ik vind dat, uh, als je het op deze manier doet en je maakt alles zo zwaar inkomensafhankelijk. Wie gaat er dan nog overwerken? Wie gaat er nog een promotie maken? Wie, uh, het, het is echt een boete op hard werken. Ja, goed, want veel ziektes komen natuurlijk vanuit stress uh, uh, ook. Ja, en ook uh, door te weinig doen. Dus je kunt aan alle kanten kun je dat. Uh... Nee, maar wat je dat veel ziet, dan... en dat ja. vind ik namelijk dat, dat is namelijk he, dat is ook de stelling van vanavond, hebben het nivelleren hebben dan over dat, dat succes belast wordt. He, en als je alles inkomensafhankelijk maakt, he, maar, maar dat, je komt op een gegeven moment op een punt dat je denkt: van ja, met mijn ambitie dat gaat mij kosten. Als Precies. ik ambitieus bent En niet alleen in je in in gezondheidszorg. Maar he, ze willen uh, ja, kinderbijslag. Uh, uh, boetes. boetes. Het wordt Wat steeds is, meer wordt, het, uh, wordt succes belast. Het is doorgerekend door het CPB. En die heeft gezegd het is echt desastreus voor de arbeidsmarkt is en ook... echt een slecht plan. En ik vind het ook een slecht plan. En het, ik, ik erger me er ontzettend aan dat er steeds wordt gedaan... alsof het nu niet inkomensafhankelijk is. Het is voor maar liefst 80 inkomensafhankelijk. En dat vind ik voldoende. Ja. Mevrouw Schippers, nog zo'n vraagje van financiële De zorg wordt onbetaalbaar, horen we telkens. Kunt u dat voor ons even in soort van getal vatten waarvan wij het ook snappen? Nou, een heel modaal gezin, gemiddeld gezin... Ja. betaalt een kwart van zijn inkomsten aan gezondheidszorg. Nu al. Dat nu is al. Dus premies, eigen is risico. Ik hoor dat de hele eh, tijd Ik ben het een keer gaan navragen. Ik denk, ik betaal ik daar een kwart voor? Ja, moet je maar eens kijken op je loonstrookje wat eraf afgehaald wordt. Ja, daar kom je dus he? nooit op. Nee, dat zou ik maar eens doen dan. Ja, en als doen. je dat optelt met wat je dan aan je zorgverzekeraar betaalt. Nou, dan kom je op een kwart, zo'n 11.000 euro ruim. Tenminste, 11.000 euro per Nederland. Uh, als je voor, een, voor een gezin. Ja. Want kinderen zijn gratis mee, zeker dus dat is twee mensen. Nou, als je, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... hoe die kosten zich ontwikkeld hebben en je zou dat doortrekken... dan betekent het dat wij uh, in de toekomst... gaat dat oplopen naar bijna de helft. En nou schrijft u ook ergens dat de vergrijzing... de vergrijzing is maar verantwoordelijk voor een kwart van, de, van die groei. Wij, en wat is dan de rest? Wij geven dat grijze tuig overal. Ja, precies. Van. Dus u zegt eigenlijk... En de nee, piek is maar komen, dus en de <laughs> piek moet nog komen. En de piek moet nog komen. En wat gaan ze dan met die huizenprijzen nou, doen? Ik was dus nu dus ja. nieuwsgierig dat, dat, dat als, als die vergrijzing... waar nou we zoveel over horen, hè, waar het allemaal voor moet zijn... dat is volgens u maar een kwart. Maar Van... kijk, we kunnen steeds meer technologisch. En daar zit de grootste kostenstijging in. Vroeger kon je, tot je op je 65ste nog een nieuwe heup krijgen. En daarna niet meer. En nu kan dat op je 75ste nog. En uh, nu een heleboel ziekten waar je vroeger aan dood ging. Daar uh, kun je gelukkig nu uh, veel langer mee leven. We krijgen een heleboel nieuwe energie. En dat dilemma's. vinden we allemaal heel fijn dat je daar langer mee kan leven. Maar dat kost wel geld. Want die mensen die hebben behandelingen en dure medicijnen. Maar dus dat zijn ontwikkelingen moeten we die ook. Maar je een beetje gaan winnen aan wat eerder dood gaan weer. Nou, ik vind dat dat, dat, dat soort ideeën. daar hoor je heel veel in de verkiezing hoor je daar helemaal niks meer over. Want dat, dat scoort natuurlijk voor geen meter. Maar weet je, ik had op een gegeven moment een overbuurvrouw. Die was 89 en die ging aan de chemo. Dan denk je, ja. Als dat wijfje al die chemo overleeft, dan heeft ze misschien daarna nog twee maanden met een pruikje. Weet je wat dat is? Dat lijf is gewoon op. Moet je, dat, moet, je, moet je dat nou wel willen als samenleving dan? Om, om zeg maar, mensen die, die nou, voor, voor, voor 93 al, al, al bijna... He, aan het einde zijn ze van. Nou, die lappen we nog even op voor twee maanden voor 50.000 euro. Moet je nou, dat de maatschappij dan aandoen, eigenlijk? Nou ja, niet alleen de maatschappij. Moet je dat uh, jouw buurvrouw wel aandoen? Want die moet een zware chemokuur, Dat is echt, daar word je doodziek van vaak. Ja, ik had het eigenlijk meer over mijn premie. En je uh, hebt daar allemaal bijwerkingen van. Is... En dan, denk, <lacht> ik, dan ja. denk ik, wat doen wij, wat doen wij veel mensen uh, allemaal aan? Terwijl je ook kan zeggen, ja, oké, okay, op een gegeven moment is het afgelopen. Maar is het dan niet fijner om een half, dat laatste half jaar bij je eigen gezin en je eigen familie te thuis te zijn, maar dat in plaats scheelt van dood ja, in een bed te liggen. Zeker, maar dat scheelt ook heel veel geld. Ja, maar Jan, dat gaat, dat gaat over die, die, die bejaarde buurvrouw van jou... van, van 114. Maar nou, vrouw er zijn dus mensen die veel jonger zijn... die helaas ons veel te vroeg zouden zijn ontvallen... omdat ze een enge ziekte hebben. Die ziekte is niet meer dodelijk, maar chronisch. En dan moeten we de rest van hun misschien nog wel heel lange leven... ook veel geld voor betalen... Je moeilijk zeggen van dat die mensen van 50 met de chronische ziekte dan ook maar. Nee, maar dat vind ik is. toch iets anders hoor. Ja, ik ook. Maar wat hoe zitten we de... Nou, je ziet het met ziekten als aids, maar ook met een heleboel vormen van kanker. Die, uh, die, daar, daar gaan mensen gelukkig niet meer aan dood. En daar, daar stoppen we ook ongelooflijk veel geld in om al die nieuwe medicijnen en behandeltechnieken te ontwikkelen. En daar ben je ook voor, is, begrijp ik. Ik ben er hartstikke voor. Dat heet vooruitgang. Dat je uh, vroeger uh, aan borstkanker uh, jonge vrouwen gewoon uh, doodgingen. En nu uh, zie je dat de overlevingskans zo ongelooflijk is toegenomen. Ik vind dat geweldig. Ja, dat is dus fijn. Dus we geven niet meer de de schuld... van de stijging van de kosten in Shit, de zorg. Maar we, zijn mee... het allemaal. we zijn het Shit. allemaal. Hartstikke ja. goed. Hoe gaan we het betalen dan? Nou ja, Ik denk dat je echt goed moet kijken... wat doen we nou met z'n allen en wat doen we niet met z'n allen. He, je wonen en je, je, je huishouden, je schoonmaken... dat betaal je altijd zelf. En als je ziek bent, dan krijg je niet alleen een verpleegster in huis... maar dan gaat ineens ook al die dat soort kosten op rekening van iedereen. Tuinszorg, hebben we het over... En dan hebben we het over huishoudelijke hulp en we hebben het over het wonen. Dat, dat gaat allemaal. Maar ja, uit eeuw. Is, dat is het. Dat, dat voelt ook fascinerend. Dat, dat, dat, dat is begrijpelijk. U haalt zeg maar, de ziektekosten en de overige kosten uit elkaar. Uit elkaar. En je zegt eigenlijk die overige kosten. Dat valt niet onder de zorg. Dat moet je nee. maar anders zien te regelen. Bijvoorbeeld door familie of, nou, ja, die, of de, zelf reorganiseren. Ja, of de buren. Nou, dat deed die mevrouw niet, hoor. Ik had er ook helemaal geen tijd voor. Maar, maar het is meer van in je sociale vangnet op zoek gaan... naar iemand die een keer uh, de, de wc's... Maar maakt. dat is toch helemaal niet meer van deze tijd, mevrouw Nee, Schipper? maar ja, als je nou kijkt... Hè, wij geven uh, uh, uh, drie keer zoveel uit, als uh, uit... aan langdurige zorgen als Duitsland... en twee keer zoveel als Frankrijk. Dan denk ik, ja, dat komt omdat wij alles... Uh, in één grote pot, uit één grote pot betalen. Dus de ja, we en niet alleen het, de, gez de gezondheidszorg, maar ook het wonen en ook uh, het schoonmaken. En uh, uh, we moeten weer eens een beetje terug naar wat we met z'n allen betalen en eens even kijken wat je zelf kan regelen. En ik weet heus wel dat het niet zo'n populaire boodschap is, maar over zeven jaar niet meer krijgen waar je nu wel voor betaalt. En dat is wel aan de hand. We betalen allemaal voor die langdurige zorg. Maar we weten allemaal dat als we er niks aan doen, dat we het echt over, niet over veertig jaar, maar over vijf à tien jaar gewoon echt niet meer kunnen betalen... Ja, dan zit je uh, nog, veel nog veel meer in de knel. Dus ik heb liever dat we nu onder ogen zien dat dit zo niet kan groeien. Dit kan echt zo uh, niet doorgaan. En dat we nu goede keuzes maken. Zodat we ja, iedereen die een wijkverpleegster nodig heeft omdat hij ziek is... Ja. Dat we die gewoon kunnen blijven betalen met z'n allen. En een farmaceuten aanpakken. Dat ze uh, die hele dure medicijnen uh, uh, gewoon een normale prijs gaan leveren. Ja, wij, doen, wij hebben een wet die, uh, met die maximale prijzen vaststelt. Dus boven die prijs kan het nooit worden. Uh, dat scheelt al een heel stuk. Uh, en wij hebben op de medicijnmarkt uh, concurrentie. Uh, en dat heeft ons uh, echt honderden miljoenen opgeleverd. Dus dat werkt eigenlijk vrij goed. Er zijn een paar medicijnen voor ziektes waar je maar een paar patiënten hebt. En daarvan zeg ik, ja dat moet je veel meer doen. Als wij 10 patiënten hebben en Duitsland heeft er 20 en Frankrijk 30, ja, dan kan je dat doen. veel beter uh, samenvoegen. We hebben alleen de eigen risico omhoog. Nou ja, je kunt best wel meer verantwoordelijkheid nemen voordat je... Weet je, bij ons is het zo of je nou een bijstandsmoeder bent of een CEO. Je ligt in hetzelfde ziekenhuis en je krijgt dezelfde arts. Daar ben ik heel erg trots op. En ik wil dat we dat in de toekomst ook uh, uh, houden. En dus vind ik dat je uh, in Nederland, als je een eigen risico hebt... dat je zegt, nou ja, die eerste 350 euro, die betaal je zelf. Wij hebben dan nog een eigen bijdrageregeling daarbovenop. Maar alles wat daarboven komt... Dat betalen we met z'n allen. Dat is toch hartstikke sociaal. Er is hier niemand die zijn huis hoeft te verkopen van een bedelstaf raakt omdat hij een hele dure ziekte krijgt. Okay. Wij betalen met z'n allen die rekening. Mevrouw Schippers, we praten zo nog even met u verder. We gaan eerst even praten met Marcella Meskers. Nieuw is US open. ontspannend, namelijk. Ja, want uh, er staat uh, twee uur precies op het scorebord. En het is uh, 5-3 in de derde set. 5-3 voor Azarenka wel te verstaan. Ze is de nummer 1 van de wereld. Maar het is toch wel verrassend hoor. Want Williams in New York is altijd ijzersterk. Maar ze is een beetje shaky. 5-3 achter dus uh, Serena Williams. Nu weer een foutje. En dan wordt het uh, 30 gelijk op haar service. En is Azarenka nog maar twee puntjes verwijderd van de titel. Haar eerste US Open titel zou dat kunnen worden. Maar goed, zover is het dus nog niet. Niet. Het is wel spannend. Het blijft 5-3 voor Azarenka in de beslissende set. Nou, zeg ongelooflijk. Dat laat je ons bij elk achter. Ja. Elke moment kan het gebeuren. Elke moment kan gebeuren. Samson, die heeft trouwens gezegd: uh, uh, Daar zijn we nu eindelijk bevrijd van, van twee jaar rechtsrotbeleid. Nou, lekker, daar bent u verantwoordelijk voor. Ja, ik ben heel trots wat we de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Rechtsrotbeleid ja, was het. Een prima beleid. Maar wat vindt u dan van zijn uitspraak? Ja, jammer. Ik vind het zelf ook jammer dat het kabinet gevallen is. Want ik vind dat wij goed beleid hadden. Wij waren, uh, liepen precies op schema met het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Je kan niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Dus het was hard nodig dat daar wat aan gebeurde. En uh, ja, je moet de economie eraan de praat krijgen. Dat heeft echt prioriteit. Nou, prima beleid. Ja, dus dat rechts- beleid, dat is uh, Samson's idee. Maar uw idee was het was top. Nou, als je kijkt hoe we scoren, met onze zorg scoren we echt in de top van de wereld. Als je kijkt naar de werkeloosheid, die loopt wel op, dat is zorgelijk. Maar we hebben eigenlijk de 1 na laagste werkeloosheidscijfers van Europa. Als je kijkt dat we het economisch stijgen, we weer plaatsen op hoe we het economisch doen. Dus ja, je kunt alles wel de grond in praten. Maar eigenlijk, ondanks de crisis, doet Nederland het helemaal niet zo slecht. Mevrouw Schippers, we praten straks met u verder. Want we gaan eerst even naar het journaal van 1 uur. En straks weer terug bij Echt Jalde. Tot zo, tot minister Schippers. Tot zo. Nog even.